Op een aantal plaatsen in Duitsland is afgelopen nacht brand gesticht... in Turkse instellingen en moskeeën. Onder meer in Berlijn gaat de politie uit... van een aanslag met een politieke achtergrond. Vrijdag werd er ook al brand gesticht in een moskee. Dat was in Baden-Württemberg. Rusland zegt dat het een succesvolle test heeft gedaan... met een hypersonische Kinjal-raket, een van de nieuwe nucleaire wapens. President Poetin noemt de raket het perfecte wapen... De Kinjal vliegt met 10 keer de snelheid van het geluid... en heeft een bereik van 2000 kilometer. De straaljager die de raket lanceert... is volgens het Russische ministerie van Defensie... niet te detecteren door radar. In Bolivia is een spandoek uitgerold van bijna 200 kilometer... om een zaak bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag kracht bij te zetten. Daar begint op 19 maart een zaak over een grensconflict met Chili... Dat veroverde in de 19e eeuw een strook land, waardoor Bolivia is afgesloten van zee. Bolivia eist de strook terug. Het weer vannacht nog lokaal in enkele bui, met name in het noorden wordt het mistig. De temperatuur zakt naar 4 tot 7 graden. In de ochtend in het oosten wat regen, elders schijnt de zon afgewisseld met wolken. Smiddags vallen wel verspreid over het land enkele buien. Het wordt dan 8 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Je mag gewoon doorpraten hoor. Het is maandag 12 maart 2018. Het is twee minuten over twaalf. Live uit een lelijk gebouw in een lelijke studio... waar geen raam in zit, zodat ik niet kan zien wat er buiten gebeurt... is dit op de mislukte zender Hilversum 1... in de zijn van de publieke omroep... voor Weldenken, Nederland en dergelijke... Zwarte prietpraat. Voor velen het hoogtepunt van de week, voor anderen een dieptepunt. Gelukkig maar, want als iedereen het zo geweldig programma zou vinden, dan zou er niet geklaagd kunnen worden. En wat zou ons schaaflandje zijn zonder klagers? Sani, volgens mij heb je de, uh, de... Sabine een beetje overbelicht. Je moet het diafragma volgens mij een beetje dichtdraaien, want nu ziet ze er wel ja. erg buitenaards uit. Want er zit ook een groen scherm je. Maar goed. Ik groet alle luisteraars buiten het Europese deel van ons Koninkrijk, de Nederlanden. Ik heb ontdekt dat sinds de uitzending van 25 februari... In Suriname. Meer mensen daar leken te luisteren. Gaaf. Lieve luisteraars. Oh ja. En natuurlijk ook alle mensen die in Rusland en in Bosnië en in Spanje en in Frankrijk en in Duitsland en in Japan luisteren. Of Korea. Uh, welkom. Ik moet beginnen met wat huishoudelijke mededelingen. Vorige week belde een jonge man van 30 uit de Delfse week buitenhof naar dit programma. Ik kon zijn naam niet verstaan. Ik vroeg het twee keer. Ik beloofde hem dat Lieke van Rossum, de lijsttrekker van de SP in Delft, zijn telefoonnummer zou krijgen. Dat heb ik gedaan nadat ik moet ik toegeven. Straats Lieke van Rossen mij eraan herinnerde. Ze zei van Prim, ik moet dat nummer nog. En wat bleek? We gaven het nummer door. Het was een verkeerd nummer. Dus jongeman van 30 uit Delft, Wijk-Buitenhof, wil je SVP 0800 1121 bellen? Sunny Blonk neemt de telefoon aan en die schrijft dan meteen je telefoonnummer op. Ik weet niet hoe je heet, maar je belde vorige week en je had het erover dat die jongeren geen perspectief hadden en dat jij ook zo'n jongen was en dat Lieke moest komen kijken in Buitenhof in Delft. Dus bel even op 0800 801-121, Sunny neemt de telefoon op... en dan uh, laat je telefoonnummer achter, alsjeblieft. En dan luisteraars. In deze tijd waar de mislukte oproepen... Oproep onder leiding van die bazen... van de nepotistische, parasiterende onderdrukkers. Hun mond vol hebben van diversiteit en pluriformiteit. En ondertussen zijn het vooral witte mannen... van boven de 50 die belastinggeld opslurpen... voor en achter de schermen van de publieke radio... televisie en internet. Ik werk al vanaf 2003 voor de publieke omroep. En toen al ruisteraars riepen ze... er moeten meer zwarte en vrouwen komen. En al die zogenaamde geweldige omroepen... met hun mislukte managers lukt het maar niet. En als u kijkt naar deze mislukte zender Hilversum 1... dan is er nog steeds een balwerk van witte mannen en een enkele witte vrouw. En wat is nu een feit? De omroep die door sommige mensen met de kleur wordt gehaat... en die door pseudo-linkse zakkenvullers van GroenLinks... en de partij van de apparatchiks wordt weggezet... als een rechtse racistische omroep... die heeft op de Nederlandse publiek radio één programma. Dit programma Zwarte Priet Praat. Met het vertrek van de witte man Julian Verbeek op 26 februari en het aannemen van San Giorgio Blanc en Damien Doeglaneweigel is Pound de omroep op deze mislukte zender Hilversum 1 die het meest divers team heeft eigenlijk en volgens mij het meest divers team van alle publieke omroepen. Het witte radio is door Pound de moeder gesloopt. Het team bestaat nu uit één witte vrouw van 24 jaar ook nog voorzitter van de jonge socialisten en drie zwarte gekleurde mannen in de leeftijd 25, 27 en 56 jaar. Aan alle omroepen, en vooral aan bazen als mevrouw Shula Reeksman van de nepotistische parasiterende onderdrukkers, zeg ik... wilt u echt zwarte? Bel Prim. Vergeet al die duurbetaalde mislukte consultants... die belastinggeld verspillen met dikke neprapporten. Pound en Prim doen het gewoon. Weet u waarom? Omdat ik niet naar kleur kijk, maar naar kwaliteit. En als je een gek, buiten de bestaande paadjes... opererend radioprogramma maakt... dan heb je geen witte, vastgeroeste oude mannen nodig... Dan moet je jong, snel, dynamisch, andersdenkende hebben. En over andersdenkende gesproken, met technicus vandaag. Oh, nog een vrouw. Dus kijk, de, de diversiteit en pluriformiteit gaat uh, ontzettend omhoog. Is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dit programma. Maar ze zorgt er wel goed voor dat u al mijn geblaat goed hoort. En dat is natuurlijk Ans Beentjes. San Giorgio Blanc Sunny is haar assistent en de baas over de telefoon, webcam en zieke media. En voordat wij naar onze gast gaan, eerst groot nieuws voor alle fans en liefhebbers van de grote Pierre Courbois. Op maandag 23 april aanstaande wordt hij 78 jaar... en precies om twee minuten over 12 maandagochtend op zijn verjaardag... als hij net twee minuten jarig is... zit hij hier in Hilversum als gast van Zwarte Priet in de studio. Noteer het in uw agenda, zondag 22, maandag 23 april... de grote Pierre Courbois-show. Samen met zijn kleinzoon Boris, die zijn chauffeur is. Heeft u vragen aan Pierre Courbois... of wilt u graag dat hij een liedje van hem afdraait... mail dan naar Zwarte zwarteprietpraatapenstaart.nl... TV, dan nemen jij dat mee. En deze regijzen, ik heb je al een mail gestuurd over de speciale uitzending die je wel wilde maken. Antwoord je mij nog, want luisteraars, ook die uitzending komt eraan. Een speciale uitzending over blinden. Ja, ja, wij hebben er een zin in, want aan onze serie kandidaten voor de gemeenteraad komt langzaam een einde. Na Erik van den Burg, VVD Amsterdam, Matthijs Ten Broeke, SP Zutphen, Bouke Arens, van de AM, Quinie Rijkowski, VVD Utrecht, Nico Dros, Christen Unirenen, Paula Port GroenLinks-Zandstad, Pansu Bamenga D66-Eindhoven... Aysa Messiani CDA Venlo, Gerdin Rots Christen Unie Zwolle... Franke de Jonge CDA Almere en Lieke van Rossem van de SP Delft... is vandaag mijn één voor de laatste kandidaat te gast. Mijn gasten vannacht. De leestrekker voor D66 in Arnhem, Sabine Aanderweg. Dag Sabine, hoe gaat het? Hartstikke goed. Oké, okay, dit is je debuut op uh, Hilversum 1, heb ik uh, begrepen. Ja, zeker, klopt. Oké, okay, maar je, je bent toch wel eerder... Want je komt uit Arnhem, je bent leegsterker voor D66. als we zo'n standaard vragen doen... maar dan moet je toch wel veel voor de lokale radio verschijnen. Nee, maar daar hebben we ook. RTV Arnhem, Omroep Gelderland. Dus we hebben ook lokale media en die zijn er ook. En die zijn ook geïnteresseerd in de politiek. Ja, maar dus dan waarom ben je... Want je was zenuwachtig, zei. Het is de eerste keer. Waarom ben je dat zenuwachtig? Omdat ik jou ging ontmoeten, is toch spannend. Oh ja, ik ben, maar ik ben zo lief. Kijk ja. naar, naar dat <laughs> lijst. Heb je gezien hoeveel vrouwen? Ik heb echt altijd veel. Ik probeer echt altijd veel vrouwen ja. erin te halen. Oké, okay. luisteraars, we gaan Sabine zo helemaal fileren. <laughs> u kunt bitteren op op 1 of hashtag zwarteprietpraat. Mails kunnen naar zwarteprietpraat, Andere mailadressen lezen wij niet gedurende de uitzending. Telefoon is 0800-1121. En luisteraars, nog voor de duidelijkheid. U heeft geen recht op ongeveelde de spreektijd als u belt. U kunt door mij beschimd, beledigd en herhaaldelijk onderbroken worden. Ik kan ook afbellen als ik wil. Door in te bellen accepteert u deze voorwaarden. Ik zeg dit omdat een meneer Wim Vedema uit huis en mij laf vindt. Omdat ik hem vorige week van katoen gaf toen hij met onjuiste feiten kwam. En nu mailt hij huili huili. Maar luisteraars, als u inbelt, kunt u soeverein mij alle hoeken van de studio laten zien. Maar als ik u verbaal alle kanten uitmap, moet u niet huili huili doen. U kunt natuurlijk ook niet bellen, niet mailen of niet twitteren. Oh ja, uw tweets en zijn zijn vrij en mogelijk vrijelijk door mij gebruikt worden. Um, uh, anders weer wel checken of ze die telefoon niet hebben doorgeschakeld... naar de nieuwe studio, maar naar hier. Het is echt naar hier. door. Dat heb je al gecheckt, Sanni. Je hebt al gebeld. Te... Oké, okay. goed zo. Sabine Anderweg, de standaardvraag. Uw officiële naam? Uh, Sabine Anderweg. Geen tweede naam? Jawel, Annette. Ja, dus ah, kom op. Je ja. begint al met jokken. Sabine Annette <laughs> Anderweg. Anderweg. Oké, okay, en dan wie vernoemt? Annette? Uh, naar nou mijn moeder. Oh, je moeder heet Annette. Annie, maar ze heeft dat uh, voor haarzelf iets mooier gemaakt. Oké, okay, en waar geboren? Uh, Bergambacht. Berg, Berg Hendrik de nee, Bergambacht. Waar is dat? Vlak bij Gouda, Schoonhoven. Ja, oké. Okay. En wanneer? Uh, 1972. Ja, welke datum? 2 september. 2 september 72. Oké. Okay. En opgegroeid? Uh, in Arnhem vanaf mijn vierde. Oké. Okay, en waarom gingen jullie naar Arnhem van Ido Ambacht? Uh, omdat mijn uh, vader een baan kreeg in Arnhem. Als wat? Uh, uh, handel in uh, melkpoeder. Heb je, dan praat je bij een van die, even, even die grote bedrijven dan? Hoogweg. Hoogweg, ja. En dat is nu... Bestaat die nog of is die inmiddels gefuseerd en overgenomen? Nee, bestaat nog in Arnhem. Oké, okay, en dat is echt handel in melkpoeder? Wereldwijd. Wereldwijd, ja. ja. En dat deed je papi? Ja. En mama? Uh, lerares Frans. Lerares Frans, ja, want zo net hadden we het erover, we naar Mieke. Je hebt dus een Franse moeder. Klopt. Maar geboren in Frankrijk ook? Ja, ja klopt. En, en waar zijn papi en mami elkaar tegengekomen? Uh, op een kamp voor, uh, voor de jeugd. Daar uh, zaten ze allebei in de leiding en daar hebben ze elkaar ontmoet. Hoe lang geleden? Waren, toen waren zij twintig, dus wat uh, is 62. En, en toen is mama voor de liefde verhuisd naar Nederland. Klopt. En miste Frankrijk dan niet? Ze is nu langer in Nederland dan dat ze in Frankrijk heeft gewoond. Dus. Mm -hmm. uh, uh, ik de, nu wil ze niet meer terug. Nee, want we, we, we luisterden naar het oog... en dat uh, rassemblement. Yeah. En toen vertaalde je dat. Dus ben je ook opgevoed dat je vloeiend Frans spreekt? Uh, mijn ouders spraken altijd Frans tegen mij... toen ik jong was, maar ik nee. antwoordde altijd in het Nederlands. Ik vond dat als kind heel lastig... omdat ik alles in het Nederlands meemaakte... wilde ik het graag in het Nederlands vertellen. Maar ze spraken Frans, de radio was Frans, tv... Uh, dus heel veel Frans om, uh, in mijn omgeving. Oké, okay, en D66 is toch de partij die het erg vindt... dat al die mensen Arabisch thuis praten? Dat erg of niet erg vinden? Wel erg vinden, toch? Want in Amsterdam vinden ze het kennelijk erg. Nou, uh, wat mij betreft mag iedereen in zijn eigen taal gewoon spreken. Ja. Dat heb ik vroeger zelf ook gedaan. Ja, en tweetaligheid blijkt vaak juist de priet te zijn. Ja. En uh, ook Rita zegt vreselijk saaie uitzending de laatste paar maanden. Ik haf, Rita, we zijn nauwelijks bezig. Sabine is, wat is er <laughs> saai aan zo. Wat ben je snel klaar met je oordeel? Uh, uh, hoeveel kinderen hadden je ouders? Drie. Drie, jongens, meisjes? Drie dochters. Drie dochters, en jij bent de oudste, middels? Oudste. Je bent de oudste, dus je hebt twee zusjes nog. Ja. Oké, okay. en was je ook zo'n Kraas, oudste zuster, dat je ze dan. Natuurlijk niet. Nee? Natuurlijk niet. Nee? Nee. En, en, en die drie meiden hebben, wonen nog allemaal in de omgeving van Arnhem? Nee, eentje in Almere en de ander in uh, Breda. Oké, okay, dus uh, wat voor opleiding heb je gedaan? Ik heb uh, de HAO, uh, maar die heb ik niet afgemaakt. Dus accountmanagement Account Management heb ik gedaan. Oké, okay. dus de HAO. Oké, okay. ja. en waarom niet afgemaakt? Omdat ik naar Israël ging. Ik heb een paar jaar in Israël gewoond. Drie jaar uh, uh, in de kibboets gezeten. Uh, ook dat systeem van binnenuit meegemaakt. En daarna terug naar Nederland en toch een opleiding willen doen. Dus accountmanagement uh, afgemaakt. Maar, maar, maar, maar, maar uh, ben je joods dan dat je nee. daar zit? Zoals nee. veel jonge idealisten... Voor de liefde. Me, of voor de liefde ja. Wat vertel? Nou ja, Toen heb ik een poosje samengewoond in Israël. Met een, uh, een joods jongen? Ja. Oh, dus die woonde in Israël, dus je bent hem achterna gereest. Ja. Oké, okay, spijt gaat ervan. Nee, het is sowieso voor iedereen goed om te reizen in zijn leven, ja. denk ik. En, en, en want welk jaar zat je dan ongeveer in Israël? Uh, 92. Maar dan, dat was ook de tijd van Intifada. Golfoorlog. Golfoorlog. Ja. Golfoorlog. En dan voelde je wel. wel... Waar ongeveer zat je? Uh, helemaal in het noorden. Bij Naharia, Haifa. Ja, Haifa. Boven. En dat scherpt een beetje zeg maar, aan Jordanië ja. of zoiets. Nee, niet aan uh, Syrië. Aan Syrië. En dat was dan wel veilig? Uh... Uh, Libanon, sorry. Ja, uh, nee, was... Uh, ja... Uh, je pas je aan ook aan de omstandigheden daar op dat moment. Dus ik heb me daar niet onveilig gevoeld. Oké, okay. en het was wel een leuke tijd. Ja, een hele leuke tijd. Ja, ik wilde ja. vroeger ook, ik, ik, ik heb ooit de, de, de, als jonge jongen de biografie van Goudame hier gelezen. Mm -hmm. En daar schreef ze ook over die kiboot En ik wilde er ook okay, heen, maar ja, weet je, dan, dan, dan komt het er nooit van. En hoe oud was je toen je er naartoe ging? Uh, 20, 21. Ah. Maar er waren toen heel veel vrijwilligers, heel veel ja. mensen. Uh, Verbleven daar heel lang. Ah, ja. Grappig. Had ik helemaal niet achter. Nee, ja. In, in twaalf <lacht> minuten hoor je al zoveel. Lid van een politieke partij vanaf uh, 2009. En waarom welke partij? D66. Waarom die partij? Uh, ja, dat is de partij die het beste bij mij past. Het is ook een partij die uitgaat van de, van de eigen kracht. Vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Uh, wij, gaan, wij kijken ook vooral wat mensen wel kunnen, en niet wat ja. mensen niet kunnen. Uh, en dat vind ik mooi, dat we ook niet kijken als een groep... maar dat we echt naar het individu blijven kijken van wat er nodig is. Maar dan moet ik even voorstellen. 2009, je bent hmm. dan uh, 7, kijk, 72, 30, uh, 37 jaar. Uh, had, had je al kinderen? Uh. Ja, en ik werkte ook al twee jaar voor D66... maar toen was ik nog geen lid uh, voor marketing en communicatie... bij D66 Gelderland, toen ja. nog. Uh, In 2007 ja. ben je en daar toen, gaan werken? Ja... Eigenlijk erbij hoor, want ja. ik, was, uh, of ik, ja, ik was toen hypotheekadviseur, financieel adviseur. Ja. vond de politiek uh, ontzettend interessant uh, en kon daar toen uh, beginnen. Oké, okay, en, en, en, en toen werd je lid? Mm -hmm. en, en de gemeenteraad vanaf wanneer? 2010. 2000, dus na een jaar zat je al in de gemeenteraad? Ja. En op welke plek zat je toen? Vier of vijf. Oké, okay, en 2014, welke plek stond je toen? Drie. En nu ben je lijsttrekker. Klopt. Ja. En 2018-1. Zo, ja. dus goede carrière gemaakt. Wat voor werk doe je? Ik ben een verenigingsadviseur op het Landelijk Bureau van D66. Oh, dus je werkt voor D66? Ja, in ja want wat veel mensen vergeten is dat uh, gemeenteraadslid een part-time job is. Ja. Voor een hongerloon. Want ja. ik, Arnhem heeft hoeveel zetels? 39. 39. Dat is denk ik dat je ongeveer bruto zo'n 900.000 euro krijgt per maand. 900.000? Nee, 900 à oh, duizend euro. Ja, ja, en dan een onkostenvergoeding, dus iets hoger. Dat is al hoeveel kom je? 1300, 1400. Ja, 1300, en, ja. en, en wat mensen vergeten is: hoeveel uur ben je kwijt aan jouw uh, raadlidsmaatschap? Ik denk dat ik uh, gemiddeld 20 uur in de week uh, zeker daaraan kwijt ben. Ja. En mensen vergeten, kleinere gemeentes, hoe kleiner de gemeente is, hoe minder inwoners, hoe lager de vergoeding. Ja, klopt. En als mensen in een gemeente van 20.000 zijn, dan ben je zo ongeveer zes of zevenhonderd euro klopt. naar huis. En daar moet je ook weer belasting over betalen, ja, want klopt. moet je bij je inkomsten optellen. Klopt. Dus al die mensen die vinden dat jullie zakkenvullers ja. zijn, ja. al die mensen wil ik even zeggen, uh, bekijk het goed, want het is, als je het voor het geld doet, dan is het stom. Afmaken de zin. Ik zit in de gemeentelijke politiek. Om uh, omdat ik uh, dicht uh, bij de mensen zeg, maar de, wat, wat mensen meemaken in hun eigen omgeving, dat terug wil brengen zeg maar, in de gemeenteraad, zodat we ook wat kunnen veranderen. Mm. Als je kijkt bijvoorbeeld naar sociale huurwoningen, uh, als je dat verduurzaamt dan uh, wordt hun rekening ook lager en wordt het comfortabeler om te wonen. En maak je een verschil voor mensen. Ik vind dat mooi. En hebben jullie dat gedaan in Arnhem? Ja, hebben we gedaan. En zitten jullie ook in het college in Arnhem? Ja. ja dus uh, wie, wie zitten allemaal in het college? Wij zitten met de SP en het CDA in het college. Ja, en hoe bevalt dat? Ja, dat is goed. Wij, het is nu uh, acht jaar werken we samen met de SP... en met het CDA sinds vier jaar. Uh, en dat uh, gaat heel erg goed. Maar uh, uh, jullie zijn... D66 is een partij die al heel lang in heel veel gemeentes bestuurt. In Amsterdam hebben ze in het bestuur gereed, Rotterdam, ik weet niet hoe vaak in Arnhem. Maar het, op de een of andere manier lijkt het toch alsof jullie zo'n marginale partij zijn. Terwijl jullie al heel lang veel mee besturen. Nou, we zijn in Arnhem. In 2006 hadden we één zetel. Ja? 2010, 2004, 2005. Uh, 14, 8. Dus we zijn van 1, 4 naar 8. Dus ja. het is niet dat we al heel lang uh, heel erg... Nee, maar in de, wil de jaren 80 bijvoorbeeld ja, ja, hebben, we, hebben jullie ook ja, mee bestuurd. Ja, klopt. Dus het is jullie zeggen, een partij die van heel groot naar heel klein is gaat. Het fluctueert wel ja. eens. Ja. ja, Want ik krijg hier van Michael Den Hollander een tweet. Jouw gast heeft goed opgelet bij de proeflessen... CQ Lieglessen van haar politiek leider. Haar pecht tot aan het begin met het noemen van haar naam. Ja <lacht> iedere iedere verspreking, Samie, dat wordt ja, dodelijk. Ja. Ja, ja, maar ja. In mijn tweede naam gebruik ik <lacht> natuurlijk niet zo vaak. Nee, nee ik had ja. zei ik officieel aan, Nee, maar het is wel grappig. Uh, er zijn een paar bellers, maar daar komen we zo. Ja. Uh, wat zijn jouw ambities? Want uh, wil je ooit de landelijke uh, D66-politiek in? Stond je op de Tweede Kamerlijst? Nee, ik hou echt heel erg van de lokale politiek. Mm -hmm. uh, ik heb ook nog drie uh, kinderen... Uh, dus Hoe oud? Ik, uh, 18, 16 en 14. Ah, wat leuk. Uh, en ik hou er ontzettend van, van de zaken die zeg maar... in je eigen straat, in je eigen wijk, op je eigen sportveld... alles wat je daar hoort en meemaakt... dat je daar uh, van invloed kan zijn. is alle, alle drie jongens? Of... Nee, twee jongens en een meisje. Oh, ik heb twee meisjes en een jongen. En ik, vandaag is eigenlijk een beetje een, um, een dieptepunt. Oh. Uh, ja, want uh, um, mijn oudste dochter die ging al heel vroeg uit huis. Mm -hmm. En... Uh, uh, 19,5 of zoiets. En ik heb toen alles gedaan om die tweede met gouden kettingen te binden. dat we op een <lacht> gegeven moment zeiden... oké, okay, dat is ook een meisje uit het huis getrapt. En uh, mijn zoon van 25 die verhuist nu dit weekend. Ach. Dus we zitten met een empty nest syndroom. En ik dacht na nou, de eerste, want toen heb ik echt gehuild... Ik dacht, het gaat wel over. Maar mevrouw en ik zaten toch vandaag de hele dag een beetje, ja... Ja, nieuwe de, fase. Ja, ja, huh? ja, ja. Maar ik heb nu al kleinkinderen, maar dus geniet van ze. Want voor je weet is het voorbij. Ja, dat doe ik ook. Het is zich voorstellen, Prim, en niet voorstellen. Dat is iets anders. Je moet wel precies zijn, Johan Nieuwkerk. Wat zei ik nog? Had ik iets had ik voorstellen verkeerd gebruik? Ik kan me niet voorstellen. Het is zich voorstellen en niet voorstellen. Nou, je ja, ziet zie ja. waarover getwitterd ja, ja. wordt. Dus er, er, er zijn wat bellens. Ik ga zo ernaartoe, maar... Je wilt echt, dus je, je kinderen, en dan kan je ze nog wat, ja, 18, 16, 14, voor je tweet zijn ze weer uit huis, hè? Uh, ja, nou, ik heb ze nu alle drie nog uh, in huis. Lekker, hè? Uh, en inderdaad, ja, wat zijn je ambities? Je weet het binnen de politiek natuurlijk uh, uh, ook niet. Je kunt niet uh, alles voorspellen hoe het loopt. Nee. Uh, maar je zou de vraag om wethouder te worden na de verkiezing? Ik heb een ontzettend leuke baan in Den Haag. Dus dat uh, is niet uh, iets wat uh, bovenaan mijn lijstje staat op dit moment. Oké. Okay. Uh, uh, even, die, die zitten, alle drie die kinderen zitten nu op de middelbare school, hè? Nee, ja, eentje zit op het hbo. Oh, die van 18 zit al op de ABO? Ja, die is net begonnen. Oké, okay, maar dat is, het toch wel, dat, dat, dat is wel leuk als ze zo naar de middelbare school gaan... dat ze groot worden en mama een beetje op afstand willen houden. Vind ik fantastisch. Want ja. dat is waar je het voor doet. Je voedt ze op om ze zo zelfstandig mogelijk... om leuke mensen af te leveren, ook ja. aan de maatschappij. En als die, die oudste van 18, dat is dat je jongen van deze. Ja, jongen. En als die zegt, maar ik ga naar Israël, naar de kibbutz. is zijn leven, hè? Die moet ik los kunnen laten. Ja. Ah, dat kan je veel beter dan ik. <lacht> uh, ja, nee, dat je Het is echt heel moeilijk. Uh, uh, dag Felix, nacht. Mm. Hallo? Hallo, hallo, met, hallo met Felix Rijmers, goedenavond. Goedenavond meneer Felix Reimers. zegt u het maar. Nou, ik uh, heb een zoon. En die woont op een historisch schip. En in Arnhem is een historische kade. En misschien weet je wat een historisch schip is. Dat is een oud binnenvaartscheepje waar vroeger. Vracht mee vervoerd is. Daar wonen nu tegenwoordig uh, jongeren op, vaak. En die zijn gek van dat cultureel erfgoed en van die oude schepen. En gek van het wonen op het water en het varen met een schip. Nu is er in Arnhem een historische kader. Daar mogen schepen drie maanden liggen en dan moeten ze weer weg. Dat is prima, want die schepen blijven varen. De, kades, de schepen roesten niet vast. De, de, de gemeente ziet andere schepen komen en gaan. Dat is helemaal prima, maar aan die kade in de gemeente Arnhem is geen elektriciteit. voor. Oké, okay, wacht even, wacht even. Kent u dit, uh, Sabine, ken je dit, uh, weet je, dat, waar is die kade, waar ligt die? Tussen de twee bruggen in Arnhem, de ja. Frostbrug en de Mandela-brug. Ja. En daar is... Oh, wacht, Hallo? Sani, je hebt hem weggedrukt. Oké, okay, geef niet. Uh, meneer Felix, wilt u terugbellen? Sanny heeft u per ongeluk weggedrukt toen een andere telefoon binnenkwam. Dus als u terugbelt, meneer Felix, dan gaan we nu naar meneer Schoenmakers. En dan. Uh, meneer ja. Schoenmakers, goede uh, nacht. Goedendag, Ik had een uh, vraag aan uw gast. Ja, Sabine, de uh, aan de weg ze van haar beste eigenschap. En wat vindt ze zelf haar slechtste eigenschap? En hoe kan ze dat combineren met de politieke. De positie die ze heeft. Meneer Schoenmakers, ten eerste is het nou lang dat er zo'n leuke beller kwam met zo'n <laughs> ja, leuke vraag. Eerste ja. vraag, waar woont u? Uh, nieuwkoop. Nieuwkoop, oké, okay, dus je kunt niet oppassen. Maar ik vind dit echt heel leuk. Wat is je beste eigenschap en wat is je slechte eigenschap? En hoe combineer je het in de politiek? Juist. Ja, nou, ik denk mijn beste eigenschap, ik ben altijd oprecht geïnteresseerd in de mens of de persoon die ik tegenover me heb. En ik ja, ben nu in de positie als raadslid dat je ontzettend veel mensen uh, tegenkomt. Uh, ik ik blijf me elke dag um, bevoorrecht voelen dat ik, dat, uh, dat ik zoveel mensen mag uh, ontmoeten. Mijn slechte eigenschap, ik ben soms gewoon wat ongeduldig. En dat is binnen de politiek niet altijd Maar Sabine, Dit zegt mijn dochter ook altijd bij sollicitaties. Mijn Tanika de tweede, zegt dat ja, Mijn beste eigenschap is dat ik perfectionistisch ben. Dat zijn van die slechte eigenschappen. Is dat, dit, is zo, dit, dit is zo. Waar heeft je mannenhekel aan? Wat, wat van je gedrag heeft je op... Kijk, mijn vrouw is dominant en ja, oh, ja Niet genoeg opruim in huis. Oké, okay, dat je niet genoeg opruimt ja. in huis. Nou, dat wil zeggen dat het eigenlijk je niet interesseert... Uh, uh, dat dingen overal netjes moeten zijn en zo. Dus je bent iemand, hè, dus je ja. kan net zo goed leven in een tent. Ja. Uh, dat... nou, ja. Nu is die eigenschap, uh, nee. zou je ja. kunnen zeggen, in de politiek. Ja. Zou dat kunnen helpen? Omdat je niet zeurt over losse eentjes. Je bent van de grote. De, de hoofdzaak en de bijzaak een beetje kunnen onderscheiden, zeker. Ja. ja. Oké, okay, kijk meneer, hoe dat? En nu, als beste eigenschap, zeg je geïnteresseerd zijn ja. in mensen. Sabine, ik praat iedere zondag twee uur. Ik ben totaal niet geïnteresseerd in mensen. Dus ja. nu even. Ja. Je zit in die politiek als je geïnteresseerd ja. bent in mensen, kan je geen deuk en dan pak je boodschappen. Dus je moet ook iets kunnen waardoor je andere partijen kan meekrijgen... om die huizen ja. duurzaam en neutraal te maken. Ja, maar dat begint natuurlijk wel met interesse in je omgeving... en in andere mensen. En dan je idealen die je hebt uh, verwezenlijken. Ja, maar om dingen op te kunnen zetten... moet je mm -hmm. ook een klein beetje een bit zijn. Je moet mensen kunnen drukken, je moet mensen kunnen duwen... je ja. moet mensen kunnen chanteren, je moet mensen kunnen slijmen. Ja, maar dan <laughs> maak je het inderdaad heel uh, groot. Nee, je, je, wat je doet is probeert uh, verbindingen te zoeken met mensen... Ja. om. Ja, verbindingen, ja. maar dat is, zijn maar andere kijk, woorden die hij nee, nee, gebruikt. Nee, kijk, Sabine, ik maak hier een programma... Ja. we spraken er net over, ik heb een totale ja. vrijheid... er bellen mensen als ja. meneer Schoenmakers... ondertussen beledig ik, provoceer ik, alles, maar ja, ja, ja. ik verbind ook. Ja, ja. Maar mensen bellen ook, meneer Schoenmakers iets ja. vraag... goed voorbereid, kijk, want hij scoort helemaal... Ja. omdat hij heeft nagedacht, want hij wil nee, niet weggedrukt worden. Nee, dat klopt. Dus wat heb een goede je aan capaciteiten, eigenschappen... dat die andere partij denken... nou, laat me die Sabine maar niet boos maken, want anders... Ja, dat is. Nou ja, je probeert uh, de gemeenschappelijke, ja, dan denk je, ze hebben politiek al een gemeenschappelijke deler te vinden, waardoor je je, je je idealen toch wat je wilt bereiken met elkaar. Uh, ja, dat probeer je te, te op te zoeken. Ja, maar je, bij de kiboets heb je ook geleerd... dat als mensen die naar Rieden willen luisteren... je ook een beetje een armpje moet drukken. Jawel, maar als je nu kijkt in Arnhem... hebben we nu bijvoorbeeld een schuldenfonds voor jongeren... Uh, ja. voor elkaar kunnen krijgen. Dat was een initiatief voor mij. Daar hebben we 5 miljoen euro voor beschikbaar gekregen. Ik vind dat belangrijk. Ik ben daar al twee jaar mee bezig. Dat lukt niet van de een op de andere dag. Dus je moet inderdaad veel praten, veel verbinden. Uh, uiteindelijk is iedereen, uh, behalve het CDA, meegegaan. Maar... Uh, dat, dat gaat niet vanzelf. Je moet praten, je moet verbinden. En dan is het niet met de harde hand of gaan schreeuwen. Dat, zo werkt het natuurlijk niet. Maar wel een niet. beetje provoceren en plagen. Plagen wel natuurlijk. Ja. Maar het is altijd Meneer Schoenmakers, goed. wat een goede ja. vraag. Had u nog iets willen toevoegen? Want met zulke bellers als u <laughs> kreeg u nog een ruimte. Nee hoor, ik, vind, ik vind het mooi zo. Ik hoop dan nou alleen dat, uh, de, dat het de thuis ook zo toe gaat. Dat dat ook een kwestie <laughs> is van overleg voeren. Wat en, voor uiteraard. werk doet je, man? Ja. Uh, mijn man werkt voor thuiswinkel.org. Ja. Oké. Okay. En uh, ja, dus die is account manager. Oké, okay, dus die zit gewoon de hele dag thuis op de computer te klieren. Nee, naar klanten toe. Oh, naar klanten toe. Ah, ja. oh, oké. Okay. Nou, dank u wel. Meneer Schoenmakers, het is echt leuk. Leuk dat u hebt gebeld en dank u wel. Heel okay, graag. Oké, doei. Ma doei. Zo je afbellen? Nee, hier afbellen? Dan moeten we naar meneer... Meneer Felix, sorry hoor, ja. maar Sanni is de eerste dag alleen... dus hij drukte u weg. <lacht> oh. dus, dus sorry. Maar u, u, de historische kade, dat is daar tussen die twee bruggen aan het water. Ik ja, ken Anne een beetje, dus ja. ongeveer van de rechtbank uit loop je... en dan kom je bij dat ja. water. Ja. En, en u zegt daar bij de historische kade... daar is er geen stroomvoorziening voor die schepen. Nee, en dat is uh, vreselijk jammer... want die schippers willen ook hun wasmachine af en toe laten draaien... Maar ma ma ma meneer, meneer, meneer Felix, voordat ik de vraag doorspeel naar Sabine... denk ik, maar u moet me maar corrigeren... als je historisch wil wonen, dan moet je ook geen elektriciteit hebben. Dan moet je het helemaal historisch doen. Moet je op de hand uh, uh, met die toppen gaan wassen. Ja, maar ze willen uh, historische schepen in de vaart houden... maar ze willen toch een beetje modern wonen... Want ze zijn niet uh, helemaal uh, uit de tijd. Oké, okay, dus uw vraag is. Mevrouw Sabine, aan de weg D66-lijsttrekker te Arnhem. Wilt u ervoor zorgen dat er bij de historische kade ook elektriciteit komt? Zo simpel is het toch, meneer Felix? Zo simpel is het, ja. Nou, daar wil ik wel naar kijken, want ik ken deze exacte casus niet. Ik weet wel dat ze met walstroom bezig zijn, maar uh, dat wil ik wel voor u uitzoeken. Dus als u in de uitzending of ergens uw nummer achter kunt okay. laten... dan bel ik u terug. Sa meneer, meneer, meneer Felix, ik ga u op hold zetten. Uh, Sani, ja, ja, ik ga ja, meneer maar... Felix op hold zetten. Neem je even zijn telefoonnummer. Mag ik nog ja. één ding zeggen? U mag nog heel veel dingen zeggen. U bent een leuke beller. <laughs> Oké, okay, ik, ik, want ik heb het al lang al uitgezocht natuurlijk. Ik ben, vorig jaar, 20 maart, heb ik in de gemeenteraad... tijdens voorafgaande aan de raadsvergadering... ingesproken over deze kwestie. Ik heb eerst geprobeerd de wethouder te spreken te krijgen. Vroeger had je, nou, maar dat is al lang geleden... Uh, de mogelijkheid om tien minuten een wethouder ja, te spreken. Hebben jullie de spreekuur afgeschaft? Maar dat is al lang al afgeschaft. Wat, wat, wat, wat, wat, dan moet ik de SP, moet ik Lilian even bellen... want als de SP, die is altijd juist van toegankelijkheid en zo... en welke wethouder? Is het een D66-wethouder? Nee, van het CDA, mevrouw Burgstede. Ja, ja en, maar het CDA, weet je wel, dat is echt zo'n is een ramp. Maar ik, ik, ik heb geprobeerd met uh, die mevrouw in contact te komen via haar, haar secretaresse. Nou, dat is niet gelukt, terwijl ik toch aardig kan uh, doordrammen. Maar uiteindelijk heb ik wel met uh, de SP en ook met uh, GroenLinks contact gekregen. Maar ik heb dus bijna een jaar geleden tijdens die gemeenteraadsvergadering of voorafgaand ingesproken. En nou, totaal geen reactie. dat is nog het leuke van keer. dit, maar meneer Felix... we gaan niet kijken naar ja. wat er niet is. We kijken. Even een vraag. Woont u in Arnhem? Ja, ik woon in Arnhem. Wat en gaat mijn... u stemmen bij de komende, komende gemeenteraadsverkiezing? Uh, groen links, want die mevrouw heeft zich... Uh, Heel erg in de zaak verdiept. Maar als mevrouw dat... aan de weg nog voor 21 maart. <laughs> dus u stemt uitsluitend vanwege deze issue. Dus als mevrouw aan de weg nog voor 21 maart het in orde maakt en al een voorstel indient en, en benoemt, dan stemt u dus D66. Zeker, ja. Echt waar, het bent u dus zo gemakkelijk om te halen? Ja, maar ik weet zeker dat het mevrouw Anderweg niet lukt. Oké, okay, Sabine, is, is even. Want, uh, voor voor ja. de duidelijkheid, meneer Felix, uh, uh, Felix Reijers. ik gaat uw naam opgeschreven? Reimers. Reimers, ja. meneer Felix Reimers. Even twee dingen. Ik ga namelijk zondag na de gemeenteraad zo, Als ik een programma heb, ga ik alle mensen die geïnterviewd zijn... door mij bellen om te vragen wat de uitslag is en hoe het gaat. Dus dan ga ik Sabine ja. ook bellen. En dan ga ik haar ja. ook vragen. Of ze contact met u heeft gehad. Dus ik ga u op hold zetten. Uh, San Giorgio, het is lijn 3. Je neemt meneer uh, zijn telefoonnummer en die geven we aan Sabine. Goed, Prima. meneer Rijmers. Ja. Nou, ontzettend leuk. En wat een leuke bellersman, u zegt. Hey, u ook bedankt. Ja, wat, we hebben goede bellers vanavond, Sabine. Je lokt leuk goede man. bellers uit. Uh, meneer Berend, <laughs> nacht. Ah, goedemorgen. Hé, hey, Berend. Oh, oké, okay. dit, dit is echt een gekkie. Ik had hem een tijdje niet gebeld, maar dit is Berend, het is echt een gek. Hij is okay. alles hey, geweest ik, wat iedereen de gast is. Aan. Dus je zal ook merken dat hij Franse voorouders heeft. En is Berend, hey, wat oui, wilde oui, je kwijt? Oui, bien sûr. Uh, sûr. Oh, je parle français, hè? Oui, oui, Berend is zo, als er iemand gast is geweest die hoer is geweest, is hij Pooier geweest. Okay. Hij is alles boeken uitgegeven. Maar Berend, wat wilde je kwijt? Ik wou eerst een vraag stellen aan me... Ik, ik stem niet op de VVD, omdat ik... Dit ik, is het D66. Je luistert niet, Berend. Op het D66 stem ik niet, omdat ik vind dat van mijn vriend Hans van Mierlo... Hans van de Mierenhoop, zeg ik altijd... Ja, dat Pechhoot alle kroonjuwelen aan het veilen is. Van een verschrikkelijke slechte Oké, okay, maar Berend Willem, luister even. Ik moet je even wat zeggen wat me stoort. Wat me stoort bij sommige bellers. Mevrouw Sabine Weg is verantwoordelijk... voor wat D66 in Arnhem doet. Ik vind die orgaanroefwet van D66 ook verschrikkelijk. Maar mijn vriendjes van de SP hebben allemaal voorgestemd. Dus ik kan niet een lokale D66-politica aanspreken... op die onzin die de Eerste en de Tweede Kamer heeft gedaan... met die orgaanroefwet. Ten tweede kan ik mevrouw Sabine de Weg niet aanspreken... net zoals Remco twitterde. Hoe gaat lokaal D66 om met het bizarre slechte beleid van D66 landelijk... met de blunders van Pechtels... En tofst, en nee, nee, nee. Maar ik heb een, maar, ik en, heb een vraag aan haar. Nee, maar je vraagt aan haar, Berend Willem. Je, kan haar niet, je moet mensen aanspreken op haar, hun daden die ze hebben gedaan, waar ze voor verantwoordelijk zijn. Dus ik wil je verzoeken om alles wat je wilt tegen haar zeggen, maar je kan er niet verantwoordelijk worden voor wat ze geen verantwoordelijkheid voor heeft. Mijn excuus, mijn excuus. Dank u wel, Berend. Gaat uw gang. Ik heb een vraag. Ik moet hier een ik, ben ik aangenomen om stemmen te tellen. Hé, hey, dat, dat schuift goed, hè? Je krijgt ongeveer 700 euro in totaal. Of... Nee, 35 euro. Nee, dan ga je, maar je zit dan niet de hele dag op het stembureau? Maar heb ik een vraag? Nee, maar heb je, zit je de hele dag op het stembureau of ga je alleen samen stemmen? Nee, stellen? dat is al s'nachts Dat is, een na, het is, na, het is een na. Dat is dus als, als het gesloten wordt. Ja, dat ga je even tellen. Ben je te lui stel... om de hele dag maar op mag het stembureau? Mag je dan op jezelf stemmen? Hoe, je kan natuurlijk niet, je mag niet stemmen op mensen die op de lijst staan, man. Wat domme vragen stel je? Ja, oh, na, na, oh. Je moet eerst op een lijst staan en dan pas kan je stemmen. Je moet door de kiesraad zeggen: dit is, is hier geen, uh, uh, hoe noem je dat? Zo'n zo blank achterlijk land. Dit is een beschaafd ontwikkeld land, hoor. Ja. Met regels. Oh, oh ja. Goed, wat, nou, wat ga je stemmen domme... in, citaat? Dan ben ik je een stom aan het vragen, ja. Ja, maar wat ga je stemmen in Sittard, Berend Willem? Ik stem, ik stem hier in Sittard op de SP. Oké. Okay. Nou, hoe oud was je ook alweer, Berend Willem? Ik woon 75 jaar over een paar maanden. Ja, nou, prima. Nou, dankjewel voor het bellen van onzinnige dingen. We hadden twee goede bellers en toen heb jij, kwam jij en toen ging het helemaal mis. Ja, ja, ja. Maar een toontje beter dan maar. Oké, okay, het wel, Groetjes. Doei, doei. Groetjes. Doei. <laughs> je, je kijkt zo raar. Ja. <laughs> Wat is er? op de telefoon gaat. Wat is er? Sabine? je kijkt zo raar. Nou, ja, hoe je dan antwoord geeft euh, aan die meneer... De twee goede bellers en u kunt... Uh, maar bij, maar, bij, maar ja. is het waar of is het niet waar? Ja, die twee eerder, eerder hadden betere vragen. Nou, en Berend ja. Willem belt vaak naar dit ja. programma... en hij vindt het grappig en dan provoceert hij een beetje... en dan denkt hij maar, dan denkt hij niet goed. Nou, maar ik vind toch dat mijn luisteraars moeten horen wat ik van vind. Ja, dus, dus was ook terecht. Eh, ja, nou, zie je zei. dus, wat, dan ja. hoef je toch niet zo... Kijk, er zijn nu al een paar tweets en een paar vragen... Het landelijk imago van D66 ja. heeft wat butsen opgelopen. Mm -hmm. Onder andere dat bestje van het Forum voor Democratie. Mm -hmm. Op, op, op eigen doordraven, een beetje zoals de demonisering van, van, van Fortuin in de tijd is gegaan. Merk je dat jullie last hebben van dat slechte imago wat er landelijk is? Uh, nou ja, goed, wat er landelijk wel wordt gezegd... en waar we steeds afstand van nemen, is de vorm van de democratie... en ook de PVV, omdat hun denkbeelden natuurlijk uh, landelijk... maar ook lokaal uh, heel ver weg van ons staan. Maar dan hebben, ze hebben toch recht op die denkbeelden? Ja, daar hebben ze zeker, maar wij hebben ook het recht om te zeggen... Van, nou, wij denken daar anders over. Ja, maar, maar je, je, je, je, je, je gaat op een toneel. Kijk bijvoorbeeld bij vervormd voor democratie, hè? Ik ja. vind, ik heb zo'n boeken gelezen, al dat soort dingen... Uh, ik vind hem een aparte denker... Mm. En als hij zegt, we moeten het niet homeopathisch verdunnen of als iemand van zijn partij ja. zegt dat zwarte minder intelligent zijn... ik ben de best verdienende presentator van de publieke omroep... Ja. dat betekent wel dat ik de meest intelligente ben... Ja. want ik draai de belastingbetalere poot uit... Ja. Te, om hier uit mijn nek te wouwelen. Ja, ja, ja. Nou, dus ik zal, niemand kan me doen twijfelen aan mijn intelligentie. En als jullie dan daarop doorgaan... zoals Algren, die een mislukte wethouder in Amsterdam was... dat die dan daar zo gaat bashen en zegt, hij gaat ja. verder... Waar de p dan denk ik, ja, houd toch een keer op. Kom me vertellen wat je eigen ideeën zijn. Ik vind ook dat je zelf inderdaad je eigen boodschap... dat het belangrijk is dat je dat altijd blijft uh, vertellen. Dat, dat je dat ook moet doen. En het beste van mensen... ik denk ook dat het goed is als mensen ook hun... Uh, uh, als ze het niet meer gaan zeggen in het openbaar wordt het veel gevaarlijker. Dus ja. laat mensen maar zeggen wat ze denken. Ja. Dan weten we ook wat er leeft en wat er speelt in de stad. Wij kanvassen ook veel in Ar Arnhem. Dan gaan we ja. ook langs de deuren. Dan hoor je ook verschillende ja. verhalen. En natuurlijk iedereen. we hebben niet voor niks zo ontzettend veel verschillende partijen in Nederland. Mensen denken verschillend en dat mag ook. Uh, maar het is wel goed om naar ze te luisteren. Want je moet wel wat doen met de, de onrust die er is. Luisteraars, u moet er ogen zien. Ik, ik ben, ik ben, mevrouw Aandeweg, ik ben onder de indruk. Waarvan? Ik kom met een hele basje van D66, negatieve ja. invalshoek... En zonder dat je Olgren of Pechtot afvalt... zeg je, ja, laat die mensen hun gedachten spreken. Ik heb ook liever dat mensen vrij uitspreken. En je moet niet echt bash, je moet met je ideeën komen. Maar dat doet Pechtot allemaal niet. Ja, maar u vraagt aan mij van wat ik ja. ervan vind. En, ja. Ja, je uh, begint niet te uur. We zijn je, al niet Ja, <laughs> Nee, dus ik geef ook aan, wij gaan ook langs de deuren. En natuurlijk hoor je verschillende verhalen. Maar PV doet niet mee in Arnhem, hè? Ja, ja, PV doet mee voor de eerste keer Voor de eerste keer. En hoeveel ja. staat ze in de pelingen? Eh... Uh, ja, we hebben geen lokale peilingen, ja. dus wij moeten dan naar de landelijke peilingen kijken. Ja. En dan, uh, in de maar de PVV is een heleboel racisten. Hè? Arnhem die ook wel. Ik, een man in de auto, Sanni de telefoon gaat hoor. Uh, uh, uh, een man in de auto. Nou, dag man in de auto. Dag, rem. Met wie? Met Alice. Dag, Alice. Ja. Zeg het maar. Ik heb ik heb een vraag voor, uh, voor... Mevrouw Sabine... Ook heel goed, Ali. Wacht even, luisteraars. U luistert naar Hilversum 1. Het programma heet Zwarte Prietpraat. De techniek is van Hans Beentjes. Sani Blonk neemt de telefoon aan, mail, webcam. De gast is Sabine Aandeweg, lijstwerker van D66G Arnhem. En mijn naam is Priberadakishoud. Ja, Ali, ga je gaan? Goedenavond nogmaals. D66 ken ik als een hele progressieve partij. Ze hebben ook gestemd, of meer op initiatief van D66. Landelijk hebben ze de gelegaliseerde wietteelt doorheen gekregen. En voor zover ik weet is Arnhem een van de gemeenten die zich hebben aangemeld voor de proef. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, maar bent u niet bang dat als dat doorgaat, dat u daarmee hetzelfde probleem binnenhaalt, net als toen destijds met de wietpas? dat u een eh, zwarte markt creëert. Want ik kan u nu vertellen, al die jongetjes die op scooters... die staan bij de koffershop, staan ze, de klanten op te wachten, die wel Ali, Ali, Ali, Ali, even wat. Je moet even twee dingen niet door elkaar halen. Ja. De wietteelt was er al een conferentie in 2006 of 2008 in Almere... Want, ja. En toen wilde al, geloof ik, Eindhoven en nog een andere gemeente... Sabine, je mag invallen als je wilt. Wilde al de wietteel doen. Toen heeft het kabinet het tegengehouden. Nu ja. hebben ze gezegd, met dit kabinet... oké, okay, we gaan de gemeente die wiet laten telen omdat wat er gebeurt, want het probleem is de achterdeur, door de voordeur mag illegaal verkopen. Dus het heeft niets met de wietpas te maken. Het heeft te maken dat de aanvoer van de wiet nu van criminelen komt, die ja. En ja. als de overheid die wiet produceert, dan weet je ook wat de kwaliteit is. En hoeft die coffeeshophouder geen illegaal. Dus het wordt de toelevering wordt gemaakt. Dus ik snap niet waar jij, ben jij een wietteler die bang is dat je nee, uit de wietteelt nee, wordt nee, gehaald door de nee, overheid? Nee, nee, maar Prem, nou zit je met de feiten zit je daarnaast. Hoe? De wiet wordt niet gekweekt door de overheid, door bedrijf. Ja, ja maar we onder... De overheid hebben. Ja, ja, zeg maar, maar Sabine, ik, Sabine gaat aanvullen, wat wil je zeggen, Sabine? Ja, maar wel onder controle. Ja, dus Arnhem, ja, ja, de gemeente... Onder controle. De gemeente Arnhem verstrekt nou, de vergunning. Ja, we hebben een... ons aangemeld, maar we, het is nog helemaal niet bekend... welke steden mee mogen doen. Er zijn ontzettend veel steden die uh, mee willen doen aan ja. de proef. Oké, okay, ga verder, ja. Ali. En, en die THC-gehalte gaat heel erg omlaag. En daar gaat het juist bij de, bij de, uh, de, ja. de wietrokers gaat het juist daarom. Ja. Dus wat je nu krijgt straks, dan krijg je een zwarte markt. Hoe en, weet en, jij en, dat, jezelf... Ali? Ali, hoe weet jij dat er een zwarte... Wat voor werk doe je? Nee, maar Prem, dat had je ook met de Vietpas. Nee, dat maar de situatie, Ali, dus? hoe, nee, ja, kijk, weet je wat het vervelende is? Ik word een ja. beetje moe van mensen die alles schijnen te weten in de toekomst. Het brandweer, ik ben vanaf 83 in Nederland. Iedere keer als er de brandweerkazerne wordt gesloten of bezuinigd wordt... zeggen de brandweerlieden: oh, ik kan u zeggen... het wordt brandgevaarlijker, meer brand, het wordt alleen maar minder ja. brand. Dus iedereen die me met de zekerheid kan zeggen wat gaat gebeuren... speculeert maar, want je weet het niet, Ali. Nee niet. Dat is een les uit het verleden met de Wietpas. is precies dezelfde les. Nee, nee. Maar, Sabine, maar Sabine, je mag ook antwoorden. De Wietpas is wat anders. Dus jij zegt hetzelfde als met de Wietpas. Hoe weet jij dat? Nee, dat? Dat zeg ik. Dat zeg ik. Destijds had je ook hetzelfde probleem. Dan gaan de jongens die gaan op de scooters voor de koffie te Nee, wachten. Ali, nogmaals. Ja, ja. Nee, de wietpas, de wietpas zorgde ervoor dat er minder mensen naar de coffeeshop konden. En daarom ja. kreeg je tussenpersonen, die mensen die geen wietpas hadden... voorzagen van wietpas. Dat is wat anders dan gelegaliseerd wiet telen. Dus je vergelijkt appels nee. met peren. En nu vraag ik nogmaals nee, aan je. Nee, nee. nee, Ali, mijn vraag is. Waar komt de deskundigheid vandaan dat je dit allemaal ja. kan zeggen? Ben je gespecialiseerd in de wiet? Handel? Nee, nee, ik lees ook wel eens dingen. Nee, dus nee, je leest vreemd, iets maar... in een krant. Op grond van iets wat je in een krant leest, ga je een nee, stellingname nee, nee, doen. Nee, nee, nee, dan nee. zou je kunnen zeggen, nee, nee, nee. ik heb het vermoeden, ik heb nee, de angst. Maar jij zegt, ik weet. Dus je ziet al, je zegt iets wat onzin is, Ali. Hoe, hoe nee, dat... graag ik je ook mag, maar dit is onzin. Nee, nee maar dit is geen onzin. Je kan lessen le trekken uit het verleden. Ja, uit het verleden ik weet, weet je ik, Ali. Heeft... Oké. Okay. Ali, ik sta je de Hoe volgende Ik uit te vinden. Ali, uit het verleden weet ik dat blanke Germaanse mannen mensen vermoorden. Ja, zoals nee, Hitler dat, heeft dat, gedaan dat, dat en zoals Breivik dan. heeft gedaan. Dus vanaf nu moet ik iedere blanke Germaanse man preventief ruimen om te voorkomen dat ze mensen vermoorden. Uh, is ook zo'n uh, belachelijke redenering. Uh, nee, maar dat, staat, dat, dat, dat slaat nergens op. Nou, maar, precies zo slaat om, jouw stelling nergens op, Ali. Nee, maar het gaat, het gaat, om, het gaat om de thc okay, die naar beneden Ali, gaat. Ali, even een belangrijke vraag. Waar woon je? Ja. Ik woon in Arnhem. Oké, okay, waar ga je op stemmen? Eh. Uh, nou, wel deze, deze Het is een goede partij, hoor. Alleen ik vroeg maar wat, zij, uh, wat mijn vrouw ervan vindt. Van een landelijke. Ja, staat, staat zij daarachter? Of, Goeie daar vraag. Er over sta je, je de achter de... het. Ja, ja we hebben meerdere malen ook aan de burgemeester gevraagd om ons uh, aan te melden als proefgemeente, zeker. Dus je staat ja. achter. Ga ja. je dan niet meer op het stemmen omdat ze achter het gereguleerd kweken van wie het staat? Jawel, D66 is mijn partij, daar stem ik sowieso wel op. Alleen ja, ik, ik voorzie problemen dat je weer jongens op scooters krijgt... die voor de koffie zoals mij staan. Ali, dat, jongens dat, dat, dat op scooters, zie. er zijn ook jongens op fietsjes... en, en jongens met en, auto's die wachten op mensen. Maar ja, ja, dat, ja, dat wordt nou ik, eenmaal bij democratie. En, <laughs> en, en, hoor je en, dat? En dat, we, dat heeft aans gedaan. Die zegt gewoon bij democratie. Maar Ali, ik moet naar de volgende beller. Heel leuk dat en, je belt. Uh, uh, nog één kleine en, en vraag... Wil, uh, ik wil een weddenschap met u afsluiten, dat dat gaat gebeuren. Hé, hey, gebeuren Ali, doe dat niet. Er was een blanke vrachtwagenchauffeur. Eh, ik weet niet of je het nog herinnert, Ans, die belde steeds... dat Wilders 42 zetels zou krijgen. En toen had ik een weddenschap met hem. Luister, die weddenschap heb ik met hem gedaan. Ik zeg, hé... Hey, als Wilders 42 zetels zou krijgen, dan zou ik koken voor die vrachtwagenchauffeur. En als het niet was, zou hij in de studio komen en dan zou hij mijn voeten aanraken om te zeggen, premier, heb gelijk. En volgens mij zou ik een fles rum voor me nemen. Ik wil niet vervelend zijn. Ik heb hem laatst een appje gestuurd van de week. Ik zeg, het is nu al bijna een jaar geleden. Hoe zit het? Hij belt niet meer in. Hij heeft niet geantwoord op mijn app. Dus al die luisteraars die weddenschappen met me afsluiten, pok, pok, pok, pok, pok. zijn allemaal lafaards. Maar nou, geval, je gaat ieder geval aan dit gesprek denken... als je op het journaal leest... Want dat Het uh, us uh, journaal van uh, de narcistische onnozele subsidievreders... zit vol nepnieuws. Als je nepnieuws ja. wil hebben... moet je naar de narcistische onnozele subsidievreters. zitten gewoon persberichten. De waarheid is dat we moeten zorgen... dat net zoals je met sigaretten en net zoals met alcohol... dat de mens geneigd is om naar genotsmiddelen te grijpen... dat verboden op genotsmiddelen niet werken... dat heeft de maffia in Amerika ons geleerd met de drooglekking... dat zien we nu met cocaïne, dat zien we met heroïne... dat zien we met marihuana... In Amerika, waar ze achterliepen, hebben ze nu die marihuana gelegaliseerd. En loopt het veel beter. En wij hadden hier ooit een voorsprong en lopen nu achter. En nu wordt het tijd dat wij het ook gaan veranderen. En ik wil je garanderen, Ali, het moment dat je het minder... Aantrekken... Ik heb tegen mijn kinderen altijd gezegd, wil je roken? een sigaretten. Op mijn oudste kwam binnen, pa, een sigaret is niet lekker. Zeg, hadden ah, dan moet je doorroken, de tweede. Als ze ooit wilden blowen, moeten ze dat vooral doen. Wat gebeurt? De aantrekkelijkheid gaat weg. Ja, maar Belongen is hier in ieder geval veel beter dan alcohol drinken. Maar dat is een allemaal... andere... Ik ben een bruine rund Ali. Ik wens je graag heel veel succes met de verkiezingen. Ik wens jou ook Bedanktje heel veel succes, Ali. En ik wil je er ook nog bij zetten. Uh, er zijn nog veel grotere problemen, dan wiet. Zoals achterlijke sprookjes uit 2000 jaren oud. Waar mensen zich aan willen spiegelen. Mensen die vijf keer per dag op hun knieën gaan om te kijken naar ergens. En die zondag naar de kerk gaan. Dus er zijn veel meer problemen, dan wiet. Ja, dat is zo. Religieus opium, opium van maar ja. het valk, zei Maud toen, Weet je nog? Ja, dat is een veel groter probleem. Maar ja, dat, dat los jij niet op. Ja. Net zoals de wiet. <laughs> Oké, okay, Ali, wat leuk. Thanks, man. Tot de volgende keer. Hoi. Uh, wat is gebeurd met Herman? Herman heeft opgehangen. Dag, Hans. Hallo. Sorry Hans dat je moest wachten, maar ik weet... of San Jojo heb je wel Herman weggedrukt per ongeluk. Volgens mij luisteraars, <laughs> zodra die de naam niet bevalt... drukt hij iemand weg. Geen antwoord, GroenLijnkasten, ik reageerde op ZZP, NPO. Oké, okay. uh, zeg het maar Hans, goedenacht. Ik ben een razzekte Ernemer. Oh, Ernhemmer, ja. Ja, en ik ben blij dat ik er weg ben. Je bent dus blij dat je... Weg ben? En ik heb je al geleden aan Arnhem vertrokken. En nou. ik, uh, ik heb uh, met diverse buren uh, vertrokken uit Pallewijk. Nou, waar zijn jullie vertrokken? Uit, uit een bepaalde wijk. En daar passen wij niet meer in de denkbeelden en gedachtegoed. Maar welke wijk? Oké, okay, Hans. Waar ja. woon je nog steeds ik. in Arnhem of woon je buiten Arnhem? Ik woon nu gelukkig buiten Arnhem. Oké, okay, waar? Woon je in Duitsland buiten Arnhem of in Nederland buiten Arnhem? Nee, ik, ik woon gelukkig in, in Nederland. een van de groot, mooiste plaatjes, dat is Velp. Velp. Ja? Je woont in Velp. Ja. Oké. Okay. Dus. En uit welke wijk kwam je in Arnhem? Prijs K3. Hoe? Prezen Kaaf 3. En, en wat is er mis in die wijk? Weet ik niet. Nou, dat, uh, heb, dat ga ik hier allemaal niet definiëren voor de telefoon. Waarom niet? Nee, omdat het gewoon uitgebreid is. Maar... Nou Dan nee, je... we, we, praten over, we praten met de leestrucker van hm. D66 in Arnhem. En geloof me Hans, in alle ste steden in Nederland zijn er weken. Vorige week gaat het over de wijk Buitenhof in Delft. Dus vertel maar wat er in die week, hoe, ja, die, wijk? Ja. hoe die wijk? Ja, zeker. Prezen Kaaf 3. Prezen 3, wat er allemaal niet die deugd in die week. waarom je wegging. Nou, het is niet allemaal dukt, maar het is wel bekend dat die wijk gewoon uh, teruggelopen is naar een uh, Allertonenwijk. Ja? Oké, okay, er wonen veel zwarte mensen daar. Nou, ik heb het niet over zwart, he. maar voorop de hier het is... Die... Ja, maar allochtone uh, dingen... Allochtoon is als jij of een van je ouders in het buitenland geboren. Zijn Sabine Anderweg is ook een allochtoon. Ja. Ze is een westerse allochtoon. Dus allochtoon nee. is niet het woord Beatrix. is allochtoon. maxima is een Willem-Alexander. Dus bedoel je allochtone met een kleurtje? Bedoel je Polen? Bedoel je Germanen? Bedoel je mensen van Arabische afkomst? Ik heb het over mensen, vooral uit de Arabische landen... waar ik in principe wel goed contact mee had... Uh -huh. Maar we maakten er zoveel mee. We uh, kregen een gegeven ik, uh, uh, eigen tegen onze ramen aan. Omdat wij katholiek waren. We kregen allerlei dingen op ons uh, afgeschoven. Wij hoorden heel dagen te buiten onze taal. Ik. Uh... Wat dat betreft, worden wij niet meer in, dat, denk, uh, in het plaatje van die wijk. Oké, okay, dus de... Hans, de... mag ik het even zo beschrijven? Je woonde als. Uh, ik neem aan dat je, dat je voorouders ooit migranten zijn geweest naar Nederland, Batafir of Hugenoten. Want in Arnhem had je geen Germanen. Dus uh, ik neem aan dat je ergens van het buitenland, je ouders, grootouders ook zijn gekomen naar Arnhem. Ja, ik bedoel, dat heeft toch helemaal niks te Nee, ik probeer een... even, kijk, ik probeer even te beschrijven hoe je eruit ziet en wie je bent. Dus je bent, want voor de duidelijkheid, de enige inheemse bewoners zijn de Germanen, de Friese, Dat als je het jaar nul als uitgangspunt neemt. En alle andere mensen, Batavieren, Hugenoten, Kelten, Picten... die zijn van elders gekomen. dat kan je vaak aan hun achternaam ook horen, Frans of zo. Dus jouw voorouders zijn ooit gekomen naar Nederland. En die hebben hier gewoond. En toen woonde je al, hoeveel generaties in Arnhem? Twee. Woonde, is je opa echt in Arnhem geboren? Je bent heel verkeerd bezig met het differentiaal. In de nee, is je heeft. opa in Arnhem geboren? Ja, we zijn achter. Mijn opa was een Antilliaan. Oké. Okay, en je opa's vader, je overgrootopa, is die ook in Arnhem geboren? Ja, allemaal maar een Arnhem geboren. Nee, nee, ja, Arnhem geboren. nee maar, ja, maar, oké. En je bedovergrootvader is die ook in Arnhem geboren? Het is allemaal wel echte Arnhemers, ja. Nee, maar je bedovergrootvader is die ook in Arnhem geboren? Ja, ik zeg toch, alles is geboren in Arnhem. Nee, en Arnhem. je moeders kant ook, allemaal geboren in Arnhem? Ja. Oké, okay, nou, maar voordat Arnhem bestond... waar woonde je dan... je bed, bed, bed, bent, overgrootvader? Ja, ik bedoel, dat heeft dan niks met deze uiting gemaakt. Nee, Hans, jij bepaalt toch niet... wat met de. Ik ben de presentator. Ja, nee, maar daar word je ook voor betaald. Ik betaal ook meer dan een bevliekte omroep bijdrage. En dat ja. kan je ook krijgen. Ja, nee, dus, dat is waar, Hans, maar evengoed. Dus je woonde daar, je was wit... En er, je bent christelijk, rooms-katholiek wit in Arnhem. Er is nog een tijd geweest dat de protestanten en de katholieken elkaar in Arnhem op de bek sloegen. Dat daar, ja. Ik weet niet of jouw grootouders ook betrokken waren bij die vechtpartijen toen. Nou, eens kijken of ik kijk ook mijn handen eruit zien. Dat wil je niet weten. Maar ik doe dat er Niks meer te maken. Nee, maar Hans. Je ik weet ik, dat, dat er tussen de, de protestanten en de katholieken. ook in Arnhem is gevochten. Ja. Waren jouw overgrootouders over bij die Russies ook betrokken? Tussen de protestanten en de katholieken? Dat er. Uh, dat, dat maakt hier helemaal uit. Ik maar jij bepaalt toch niet wat uit, maar Ik wil gewoon weten of jouw grootouders mensen op hun bek sloegen omdat ze andere religie aanhingen. niet man, Nee, man. ik vraag je de overgrootouders of die protestanten op hun bek sloegen. toen ze niet wilden dat katholieken en protestanten daar in Arnhem zaten. Ja, maar wat wil je dan nou zeggen? Nee, ik wil proberen te vragen of jouw bedovergrootouders... ook al betrokken waren. bij de religieoorlogen tussen katholieken en protestanten die in Nederland er waren. Hebben we hier, nou hier niks met duitsland te maken? Natuurlijk wel, want Arnhem, je moet je historie toch kennen. Ja, je hebt volgens mij een borrel op. Ik, ik heb een borrel op. Best zeker niet. Nee, ik sta hier in die niet tegenover. Glaasje water drinkt hij. Ja, maar omdat, Vindt u die vraag niet leuk, Hans? Ik ben gewoon, zeg ik zoals ik op denk, ik ben, ben blij. Ook met die buren bij ons in de buurt, dat we vertrokken zijn uit Arnhem. Ik heb heel weinig affiniteit meer met Arnhem. Ik ben blij dat ik vertrokken ben. En niet ik alleen, maar met een hele hoop. En ik ga verder niet differentiëren. Ja. Waarom, en zo, en zo. Dat blijft ook weg werkbank. Oké, okay. ja? ja, en wat gaat u stemmen in Velp... Ja, ik sta zeker niet op GroenLinks. Helemaal niet op GroenLinks niet. Want dat vertelde onderzin. Ja, en wat het vervelende is. Moet je kijken wat en gebeurt, Sabine. Met, ja. ah, de telefoon is aan, Hans. De telefoon is aan het exploderen. En Sanje moet al die mensen opnemen en is nu licht in paniek. Omdat er van iedereen belt en die telefoon gaat constant. Maar goed, Hans, je wilde dus zeggen dat je weg bent uit die wijk. Wat zei je? Ik uit, man. Ik wil... Rijk de aarde, hebben maar een Dan gaan ze aan Hé Hans, de lijn is slecht. Ik versta niets wat je zegt. Dat komt door je onverstoorbaar Arnhems. Eh, uh, eh, uh, niet gewoon opnemen, hold, opnemen, hold, opnemen, hold. En daarna die mensen gaan hun naam gaan vragen. Ja. Uh, maar Hans, goed. Je bent weggegaan. Dus jouw grootouders, die waren, uh, die waren gewoon foute mensen. Die anderen op hun bek sloegen omdat ze andere religie aanhingen. Jij was een katholieke jongen. En op een gegeven moment voelde, voelde jij als katholiek kreeg je eieren tegen de ruiten. En je woont nu in het prachtige Velp. Ja. En daarmee wil je zeggen dat die week hoe is, die week ook aanwerft? Priskav 3. Priskav 3 het slechte week is geworden waar er een heleboel Arabisch sprekende mensen zijn. Ja, dat wil ik ook zeggen. We passen ja. in de week. Ja. Oké, okay. en, en je past er niet meer in de week. Nou, ik heb slecht nieuws voor je. Uh, uh, uh, relatief maken zwarte, gekleurde mensen meer kindertjes. Mevrouw Anderweg is een uitzondering met drie. Uh, gemiddeld heb je één kindje, maar twee. Dus uh, uh, zolang die blanke Germanen en die andere Blanken... niet veel meer kindertjes gaan maken... dan wordt deze maatschappij steeds zwarter en zwarter. En ik ben al de opper-Nederlander. Ik kreeg net een mail van, Pet van Patrick Kroon, de schrijver van het bierboek. Hoi, allerbeste opperlander, opper-Nederlander. Alice, die ziet gewoon spoken... Er is één die alles beter weet, maar dat is niet. En je hebt 100 gelijk, Prim. Hij praat gewoon onzin. Verder heb je leuke gasten in de uitzending. Succes met je uitzending. Ook succes voor je gast met de gemeenteraadsverkiezingen. Dus kijk, Hans, ik ben nu al de best betaalde presentator en ik ben zwart. Dit programma heeft één witte vrouw en drie zwarte mannen. En die verdienen goudgeld door hier alleen maar de telefoon op te nemen. Dus ik heb slecht nieuws voor je. Het wordt alleen maar zwarter in Nederland. En uh, wij zwarte trekken jullie gewoon jullie belastinggeld helemaal leeg. Nou, dat, dat, dat is wel een leuk vooruitzicht. Dat ja. we aan de, de tijd dat we elkaar eh, niet genoeg ziet. Ja. En Hans, ik heb een advies gehoord van de, nieuwe, de, van de premier met wie D66 nu in de regering zit. Je weet wat Margrethe heeft gezegd. En als het je niet bevalt, rot dan lekker op. Pleur op, zou ik in plathaag zeggen. Ja. Dus Hans, wat ga je doen? Pleuren op naar Duitsland of gewoon hier blijven onder de knoe van de zwarte? Ik geef daar geen antwoord op, want het is zo'n onzinnige vraag om iemand uit te, uit te horen. Nou, ik, ik herhaal wat, wat Rutte heeft gezegd. Ik, ik had er helemaal niks mee te doen, jongen. Ik, ik leef hier mijn eigen leven. Ja. Wat, er, wat een ander zegt en wat gebeurt er. Maar wat ga je stemmen in Velp? Ik ben een Europiaan. Maar wat ga je stemmen in Velp? Nou, op de, op de tegenpartij. Ja. Is er een tegenpartij in Vellep? Niet dat ik weet. Dat is van Kota en de B die ja. bestaan niet. Oké, okay. hey Hans, maar je was wel een leuke beller. Dank je wel, man. Ja, dat het het gaat je goed in Vellep. Ik hey, voort zelfde geld, hè. Ja, doei. Ja. Het is zes minuten voor één. Sabine aan de weg. Kijk, wat, wat je wel ziet... Maar hij wilde niet erop ingaan, je ziet wel dat ook okay, in Arnhem er wijken zijn... waar witte Nederlanders, die vinden dat ze hier van oud zijn... Hè, want dan vinden wij ze echt, maar ze zijn allemaal import... zich minder thuis voelen en wat je de probleemwijken noemt. Deze wijk waar, uh, waar hij het over had... is dat een, wat je zou noemen zo'n vogelaarwijken, probleemwijk... Ja, is voor mij niet een, een, een grote uh, probleemweg. We hebben in Arnhem veel meer gewoon een probleem tussen rijk en arm. Ja. Dat, dat, een tweedeling in onze stad. En als ja. ik denk, waar moeten we aan werken de komende jaren? Dan moeten we aan de tweedeling werken. En als mensen, ongeacht waar ze vandaan komen, gewoon meedoen... dan, dan is dat voor mij prima. We hebben nou ook Marcouch als burgemeester. En als je al ja. ziet wat voor een ophef dat gaf in het begin... Ja. vind ik echt onterecht. Dan denk ik, waar, waar halen mensen dat vandaan? De PVV staat meteen te demonstreren. Dat is ja. het belangrijkste punt... De burgemeester moet weg. Wilders kwam zelfs naar Arnhem. Dan denk ik, ik heb lekker, geen verkeerd woord. Blijf gezegd. lekker in Den Haag. <laughs> nee. Ja, ja. ja. ja nee, blijf maar, lekker in Den Haag, dit ja. je verhaal. Maar ik zeg ook geen verkeerd woord die uh, had. Maar goed, ja. ik, ik, ik heb hier nog. Bernhard Shepkent vindt het een fantastische uitzending. Dus hey, het, het, het, het heeft Arnhem nog trolleybussen? En zo ja. ja, is dat uit nostalgie of hebben die echt nut, Leo Peters? Nee, die hebben we nog en die zijn ook heel duurzaam, dus die houden we ook. Oké, okay, het is vijf voor één. Zullen we één beller doen? Dan ja. doen we nog één beller. Ja, je bent verbaasd dat op vijf voor één... Ja, het één er gaat heel uit. snel. Oké, okay, ad, uh, Adrie, jij moet wachten tot na het nieuws. Ad, ga je gang. Goedenacht. Ad? Hallo? Ik heb hem op de rechterkant van lijn drie, hoor, uh, Hans. Ad, ben je daar? Ad, Ad, Ad. Prim calling Ad. Ad, even kijken. ad, ben je er? Nee, Ad is weg. Nou, dan gaan we naar Adrie. Adrie, je hebt geluk. Ad viel weg. Nou, Ik heb een hele korte, korte vraag. Oké. Okay. Wat kan een burgemeester tijdens de verkiezingsperiode aan politieke nevenfuncties vervullen? Pardon? Ik, oh Dit is oh. Adrie uit Wees. Oh, die ja. verzet zich ontzettend tegen de, her, tegen de annexatie van Wees ja. door Amsterdam. Ja. En heeft een waarnemend burgemeester ja. daar. En hij wil die burgemeester steeds ontmaskeren. Want hij vindt dat die burgemeester uh, uh, bepaalde bijbaantjes heeft die in strijd zijn. Maar hey, Adrie, ik, weet je wat we gaan doen? Adrie... Adrie, weet ja. je wat we gaan doen? Kijk, ik geef er nu een minuut... want je gaat Sabine gebruiken, maar dan gaat het echt geforceerd zijn... om te ja. zeggen wat voor lul die burgemeester is, waarom hij weg moet. Je krijgt een minuut om te zeggen wat je wil zeggen. Zodat, heer Dames en heren, in het kader van de zendtijd voor activisten... hoort u activist Adrie uit Weesp... en ik wil dat je de naam en de toenam van de burgemeester noemt... met zijn klachten over de waarnemend burgemeester in Weesp. Ga je gang, Adrie. Oké, okay, waarnemend burgemeester, ex Tweede Kamerlid... Op dit moment heeft hij een functie. Hij is informateur voor de, voor de gedeputeerde staten van Flevoland. Ja, dat kan. En hoe heet die man en van welke partijen hij? Meneer, meneer Bastian van Bokhoven, het is een CDA man. Ja, maar die CDA zijn zo fout. Oké, okay, maar ga verder. En wat is er nu? Maar het wat probleem? is het probleem dan? Nou, het probleem, het probleem is, hij uh, doet dus de hij is informateur voor de gedeputeerde staten van Flevoland. En dan moet ik weer heel kort aanvullen, ik heb een minuut. Het gaat dus ook om de ontwikkeling van het gebied... tussen Schiphol en, en, Flevol en, en uh, Lelystad Airport. Ik, ik zie er wel uh, verbanden van dat er belangen spelen. Oké. Okay. En uh, Adrie, jij vindt dat een grote schande... Nou, grote schande. Ik verbaas me eigenlijk. Oké, okay, je verbaast je erover. Alleen wie valt onder Noord-Holland? En wat je ook doet, welke burgemeester ook, wij gaan jou annexeren. Je wordt ja. gewoon van mij, van mij de Amsterdammer. Het is, het is mijn burgemeester, maar het gaat ooit, het is mijn burgemeester. Ja, de, de, de D66 wilde ooit een gekozen burgemeester... maar die ja, hebben jullie dus... ook weggegooid. <lacht> ze hebben alle kroonjuwelen weggegooid. Nee, we ja. hebben in Arnhem een lokaal referendum, hoor. In Arnhem hebben we dat niet weggegooid. Nee, nee, nee Arnhem hebben jullie <lacht> dat wel weer gedaan. Nee, de, de, vraag is, de vraag is, kan hij dat nou tijdens dus die verkiezingen... Dat gaat Mevrouw Anderweg is, mevrouw ja, Anderweg gaat is geen bestuursrechtsexpert. Nee. En ze heeft geen verstand, dus je kan wel denken... Ze, ze heeft wel verstand van Arnhem en alles, maar zoveel weet ze ook weer niet. Hey, ze heeft alleen maar schoefers gedaan hoor. Okay, ze ze, ze kan het ook niet eens afmaken. Nee, dan ben ik afgehaald. Een kleine mening. Nee, maar zij is niet van de meningen. Oh, Zo. nou ja, goed. Wat is er op? Maar ik vind, dat, ik vind er niets fouts mee. Maar als je het fout vindt, Adrien, dit programma staat weer beschikking van de luisteraars. Uh -huh. En ik zou zeggen, als het burgemeester van Bokhoven van het CDA niet bevalt, dan pleurt hij toch op uit dit land. Je stuurt nou, je er wel mag. veel weg. Ja, ja, ja. ja Adriaan, je bent Adriaan. wel heel makkelijk. Ik, Ik heb wel heel veel geluisterd. Oké, Adri, dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi. Ja. Oké, okay, meneer Ahmed, u gaat even moeten wachten tot na het nieuws van één uur. Het is één minuut voor één. Ik zei in het begin: het gaat heel snel. Je weet niet waar het naartoe gaat. Maar, uh, ja. maar, maar goed, dus je ziet: Ali uit je, uit je eigen partij, die baalt wel over die, die wietteelt. Krijg je nog meer last daarover? Dat, dat jullie die wietteelt gereguleerd willen hebben? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, juist mensen die zeggen... goed dat jullie dat oppakken en ermee doorgaan. Oké. Okay. Luisteraars, het telefoonnummer is 0800-1121... voor al uw klachten over de politiek in de wereld. Het programma heet Zwarte Priet Praat. We gaan zo naar het nieuws van één uur. En dan kan, dan kan Sunny Blok proberen om al die telefoontjes... die ontploffen weer gelijk te nemen. Je bent in een uur een jaar ouder geworden, Sunny. Hij zag er zo fris uit. Moet je kijken hoe hij er nu afgepeigerd uitziet. Maar Hans Beentjes heeft er gelukkig wel zin in. Zo meteen uh, gaan we verder dus met mijn gasten. Sa uh, Sabine Aan de Weg, de lijsttrekker van de Democraten 66 in arnhem ook in het college zitten samen met CDA en de Socialistische Partij. Nou, tot zo na het nieuws. Er gaan nu piepjes komen, geloof ik. Ja?